Zes uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de 17-eurolanden hebben hun overleg over de betaling van noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht niet eens worden over de uitbetaling van de volgende termijn. Volgende week maandag praten ze verder. De ministers verlieten Brussel zonder de gebruikelijke persconferentie te geven. Volgens voorzitter Juncker is er oneenigheid tussen de ministers en het IMF over het beheersbaar houden van de Griekse schuld. Het overleg in Cairo tussen Hamas en Israël... heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld... en in Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. De Amerikaanse minister Clinton sprak gisteravond in Jeruzalem... met premier Netanyahu ook over een bestand. Als er later vandaag nog geen staakt het vuren is bereik, bereikt... buigt de Veiligheidsraad zich in een open debat over de crisis. Een meerderheid in de Tweede Kamer... wil het statiegeld op plastic flessen behouden... Het vorige kabinet was juist zo'n plan om het systeem af te schaffen. Maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld... en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden... en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. De PvdA kan rekenen op de steun van GroenLinks, SP, D66 en de ChristenUnie. De Koninklijke Maréchose heeft een grote internationale drugsbende opgerold. Gisteren zijn zeven mensen gearresteerd. Ieder deze maand werden al vijf leden van de bende opgepakt... Volgens de marechaussee was het een gevaarlijke bende... die zich bezighield met de smokkel van drugs en wapens naar Schiphol... en het voorbereiden van liquidaties. De VN-veiligheidsraad heeft sancties opgelegd... aan de leiders van de rebellengroep M23 in Congo. Die groep nam gisteren de stad Koma in. Ook roept de raad-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op... om te onderzoeken of de rebellen steun krijgen uit het buitenland. De Congolese regering zegt dat de rebellen steun krijgen... van het buurland Rwanda. Het weer in het oosten, opklaringen vanuit het westen, bewolking en vanmiddag wat regen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is woensdag 21 november. Goedemorgen. Het kwam er niet van gisteravond. Er staat het vuren tussen Israël en Hamas. Lijkt nog niet mogelijk. Van onze verslaggevers in Gaza en Israël hoort u hoe de nacht is verlopen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton... bemoeit zich nu intensief met de kwestie. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen vertelt... wat er gaande is op het diplomatieke vlak. En daar praten we ook over door met diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Van een bestand in Congo is al helemaal geen sprake. Rebellen rukken steeds verderop in het oosten van het land. Proberen Kees Broeren in te en we praten erover met de Congo-kenner Koen Vlassenrood hoort zo meer over het oprollen van die drugsbende door de Marse De Europese ministers van Financiën zijn het nog niet eens... over verdere steun aan Griekenland, zo dadelijk reacties uit Brussel. En u hoort een reportage over de geringe kansen... voor jonge Grieken op de arbeidsmarkt. Volgens de plannen van het kabinet gaan woningcorporaties flink geld inleveren. Dat zeggen de corporaties zelf, straks de reacties uit Den Haag. En de directeur van Edes, koepel van corporaties, legt uit wat het probleem is. En het statiegeld zou dan toch weer niet afgeschaft moeten worden. Kozakken gaan de straten van Moskou netjes houden... En er zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Maar no Remmers is in Noord-Holland. Hoort u meer over dit radio Ingenaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Er is nog geen bestand tussen Israël en Gaza. U hoorde het. De bombardementen tussen Israël en de Palestijnen zijn vannacht verder gegaan. Zo'n 150 raketten zouden vanuit Gaza -stroken op Israël zijn afgevuurd. In Gaza zelf zijn op eh, acht ministerische explosies gehoord. Opgenomen door een geluidsman van Persbureau AP. Even. Joris van der Kerkhoff merkte gisteravond al dat er veel doelwitten in Gaza zijn. Veel granaten van de zee die richting uh, Gaza worden geschoten en af en toe uh, een raketinslag. Uh, uh, hier dicht in de buurt van het hotel, dat niet in het centrum is van, uh, van Gazastad, maar een beetje uh, aan de zijkant. Uh, af en toe, het is donker, dus rookpluimen kun je wat minder goed, uh, goed zien. Maar als er een inslag is, dan gaat het een beetje branden en dan, dan zie je daardoor aan de onderkant uh, de rook uh, verlichten. En aan de andere kant van de strijd, in Israël, was het betrekkelijk rustig, meldt reizend verslaggever Lex Gunderkamp. Aan de Israëlische kant is het op dit moment vrij rustig. En in Tel Aviv, waar ik zit, is de hele dag verder geen enkel uur geweest. En ondertussen wordt er op diplomatiek vlak hard gewerkt aan een bestand. Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken sprak gisteravond met de Israëlische premier Netanyahu. Na afloop van het gesprek zei Clinton dat de Verenigde Staten... een duurzame oplossing zoeken voor de crisis... die leidt tot stabiliteit in de regio. America's commitment to Israel's security is rock solid and unwavering. That is why we believe it is essential to de-escalate the situation in Gaza. The rocket attacks from terrorist organizations inside Gaza... on Israeli cities and towns must end niet in ja zij ook naar een diplomatieke oplossing te willen zoeken maar niet ten koste van alles. Now there's the possibility of achieving a long-term solution to this problem. We diplomatic means we prefer that. But if not, I'm sure you understand that Israel will have to take whatever action is necessary to defend its people. Er wordt gesproken dus over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, maar ook een grondoorlog is nog altijd mogelijk. Alle opties zijn open, zegt ook Lek Runderkamp. Een zware diplomatie. Israël heeft, en uh, dat heeft Hamas ook gedaan, heeft alle stukken op het schaakbord gezet. En een van de stukken is een invasie voorbereiden. Dat doen ze met volle overtuiging. Grondoorlog of niet, Hamas is volgens Midden-Oosten-deskundige Berthes Hendricks weliswaar militair verzwakt, maar politiek versterkt. ...wordt er met de niet erkende Hamas meer en echt onderhandeld... ...dan met de wel erkende Palestijnse autoriteit van Mahmoud Abbas. Die staat er eigenlijk volstrekt irrelevant aan de zijlijn. En die wordt eigenlijk door niemand meer serieus genomen. De enige die serieus wordt genomen, zei het dan indirect, is Hamas. En dat is een factor waar Hamas natuurlijk ook mee rekening zal houden... ...bij het afwegen van zijn keuzes. Een Hamas-woordvoerder zei gisteren dat de partijen... ...een wapenstilstand bekend zouden maken die vannacht zou ingaan... Die verwachting is nu bijgesteld naar vandaag. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met sancties... tegen de leiders van de rebellengroep M23 in Congo. Die groep nam gisteren de oostelijke stad Goma in. In de VN-resolutie, opgesteld door Frankrijk... eist de Veiligheidsraad dat de rebellen zich terugtrekken... en de wapens neerleggen. Hij a voté à en ook roept de Raad-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op... om te onderzoeken of de rebellen van M23 steun krijgen uit het buitenland. Dan naar Syrië. De Nederlandse persfotografe Marielle van Uitert... is daar bij een mortieraanval gewond geraakt. Haar collega Irene de Zwaan bleef ongedeerd. De twee journalisten waren afgelopen vrijdag naar de stad Aleppo gereisd... om reportages te maken. Na een demonstratie ontplofte een mortiergranaat. We waren net nog een beetje aan het... Aan het... Napraten met wat activisten. Toen was opeens een mortieraanslag. Dus uh, ja. Uh, echt Op een paar meter afstand van, we, van waar, uh, waar wij stonden. Uh, er zijn ongeveer tien doden gevallen. Uh, heel veel gewonden. En uh, ja, dat was natuurlijk grote paniek. En iedereen, dus waarom vertelt wat er gebeurde bij die explosie? We zijn de lucht ingeslingerd. Uh, naar een huis gekropen. Heel veel gewonden gezien. En uh, ja, met schrik vrijgekomen. Marielle is uh, aan haar been. Verwond, heeft wat gana ganaatscherven opgevangen, wat tuin. Uh, ik heb wonderboven wonder helemaal niets. En uh, ja, van onze vriendengroep uh, is er één sowieso, is, is overleden en uh, een aantal zijn zwaar gewond geraakt. Dus we hebben heel veel geluk gehad. Vanuit het en de zwaan zijn inmiddels terug in Nederland. Het gaat goed met ze, maar ze zijn nog wel wat moe en verzwakt vanwege ook een voedselvergiftiging die ze in Syrië opliepen. Het plan van het kabinet om een leenstelsel voor studenten in te voeren haalt waarschijnlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het kabinet wil de basisbeurs omzetten in een lening en de OV-kaart afschaffen. Nou, GroenLinks keert zich tegen de plannen en dus is er geen meerderheid meer voor in de Senaat. De vakbond LSVB is daar blij mee, want veel aankomende studenten zouden afzien van hun studie, zeggen ze. Op het moment dat de studenten geen basisbeurs meer ontvangen, um, zullen veel meer mensen de afweging maken. Uh, ja, Dat studeren, dat is gewoon te duur. Ik ga te hoge schulden maken als ik uh, dat ga doen. Volgens GroenLinks Eerste Kamerlid Ganzenvoort kunnen door de plannen van VVD en Partij van de Arbeid de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. Er zijn wezenlijke punten die, echt, die voor ons van belang zijn, die veranderd moeten worden. Dat heeft te maken met die OV-kaart, die, uh, die beschikbaar blijft voor studenten. Dat heeft te maken met het collegegeld dat omlaag moet, in de beurs omhoog. En het geld gegarandeerd terug in het onderwijs. Dat zijn voor ons hele wezenlijke punten. Bij van aanleider Sanson rekende wel op steun van GroenLinks. Omdat de partij in principe voor een vorm van studieleenstelsel is. Ik meen dat daar 40 zetels voor te vinden zijn. 40? 30 van de coalitie en 5 van GroenLinks en 5 van D66. Die het alle twee in hun verkiezingsprogramma... Uh, vol overgave hadden staan. GroenLinks zegt dat er in de uitwerking van het regierakkoord... wel heel grote stappen moeten worden genomen... voor de partij er alsnog mee instemt. Zo'n 300 bewoners van oud zijn bij een informatiebijeenkomst geweest... over de aanhouding van hun dorpsgenoot Jasper S., verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Burgemeester Bilke zei dat de besloten bijeenkomst... in een hartverwarmende sfeer is verlopen. Bijeenkomst was om een cliché te gebruiken, maar wel heel erg gemeen, want zo voel ik het hartverwarmend... Eenheid trad op in dit dorp wat ik ook wel verwacht had, maar vooral het gevoel van saamhorigheid, het gevoel van we staan uh, om uh, het dorp heen als gemeenschap, maar ook om de familie van de, van de verdachten en dat vond ik heel knap. Ook in Zwaagwesten, het dorp waar Marianne woonde, is een bijeenkomst gehouden voor bewoners. Er waren duidelijke verschillen tussen beide bijeenkomsten, merkte verslaggever Roel Pauw. Het is natuurlijk wel zo dat de mensen hier het idee hebben dat ze nu zo langzamerhand kunnen gaan beginnen aan het afsluiten van dit uh, gruwelijke hoofdstuk. Terwijl het in Out-Wouden nu pas gaat beginnen. Wat dat betreft is er wel uh, verschil tussen die twee gemeenschappen. Maar aan de andere kant hadden de mensen in Zwaagwesteinde ook wel datzelfde gevoel. Hè, de, die, dat dubbele gevoel van hoe moet het nou met die arme familie van uh, die Jasper S. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om dat af te schaffen. Maar de Partij van de Arbeid ziet veel voordelen in statiegeld. Tweede Kamerlid Manon Fokke vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. Heel veel gemeenten zijn ook tegen de afschaffing van statiegeld. Want die vrezen steeds meer zwerfafval. Dat vrezen wij als Partij van de Arbeid ook. Dus ja, wat ons betreft we hopen dat die mogelijkheid er is... om dat statiegeld uh, gewoon te behouden per 1 januari. Ja, toch ziet de VVD, coalitiegenoot, Kamerlid Dijkstra geen reden om de plannen te wijzigen. Waar het natuurlijk om gaat is dat je zoveel mogelijk recycelt en dat je het zwerfafval uh, van, de, van de straten krijgt. Um, en dat lukt het beste met het convenant wat nu is gesloten met de verpakkingsindustrie. Morgen wordt duidelijk of de nieuwe staatssecretaris voor of tegen het afschaffen van het statiegeld op plastic flessen is. In de anglikaanse kerk mogen toch geen vrouwen bisschop worden, tot teleurstelling van heel veel Britten. Maar in de synode kreeg een voorstel daartoe geen meerderheid. We are absolutely devastated. Actually, I'm from the campaigning group Women in the Church. We've been campaigning for this for 15 years, and I mean the church itself has been discussing this piece of legislation for 10 years and the whole thing for a generation, and it's lost by a handful of votes in one house. Ja, Want drie groepen mochten stemmen: bischoppen, priesters en leken. De bischoppen en de priesters waren voor, maar in het huis van leken niet. Deze man begrijpt de beslissing niet, omdat God volgens hem geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. I think it's a, it's a great shame it's not gone through because I think God's calling women to all positions in the church and it doesn't really solve anything. De ruim een week geleden aangetreden aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, was voor vrouwelijke bisschoppen. Net als zijn voorganger trouwens, Rowan Williams. Beleggers op Wall Street namen gisteren, na twee dagen van flinke winst, wat gas terug. Stemming werd ook wat gedrukt door een verlaging van de kredietstatus van Frankrijk en een grote afschrijving van computerfabrikant Hewlett Packard. Ook waarschuwingen van centrale bankpresident Ben Bernanke drukte de handel. Hij zei dat de federale bank de fiscale kloof, waarin de Verenigde Staten voor wordt gevreesd, niet kan tegenhouden. In het worst case scenario waar de economie the de broad fiscal cliff the de largest fiscal cliff which according to the CBO and to our own analysis... would throw the economy into recession. I don't think the Fed has the tools to offset that. Een echte daling van de koersen zat er niet in. Dat werd door de kopjesjagers voorkomen. De Dow Jones-index sloot een tiende lager. technologiebeurs Nasdaq eindigde onveranderd. In Japan wordt er weer gehandeld. Nikkei-index staat op een kleine winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. I'm not afraid to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 I'm gonna dat met uh, No More. Mijn al helemaal in de stemming van morgen. Goedemorgen, Mijn Goedemorgen. De kilometervreter zit in Noord-Holland. En wat doe je daar? Onder den Helder in Petten. Verkiezingen? Jazeker. Er zijn op meer plekken trouwens verkiezingen. Goedee, vlakke zijn er ook verkiezingen. En dat komt dan door de herindeling. Daarom schagen... Petten. Het wordt één gemeente, het gaat Schagen heten. En vandaar dat er uh, vandaag verkiezingen zijn, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ja, ik, ik zat al te bedenken, want ik moet eigenlijk natuurlijk het weblog gaan schrijven. Wat voor kop zet ik daar nou boven? Ik dacht aan de zin afre landelijk afrekenen in Schagen. Uh, want ja, de VVD en de Partij van de Arbeid zijn hier ook grote partijen in deze gemeente. Maar... Hoeveel last heeft met name de VVD nu van die toch een beetje valse start van dit nieuwe kabinet? Want ja, die verkiezingen komen wel net na de landelijke verkiezingen natuurlijk en het opstarten van dat nieuwe kabinet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk geen campagne middelen gezien in Petten. Ik sta op plein 1945 bij het cultureel centrum Annex Kerkgebouw, jaren 50 stijl. En een onverlaat heeft op plein 1945 Notenbenen op de betonnen kerktoren ooit nog een hakenkruis geschilderd. Het is er afgepoetst inmiddels. Maar hier gaat straks om half acht het stembureau open. We zullen er onder andere dan spreken met uh, ja, de mensen die ook uh, meedoen aan die verkiezingen. Of zij ook inderdaad ja, toch min of meer een beetje last hebben gehad van uh, de landelijke perikelen. Laat ik het zomaar even zeggen. Of juist niet. En maken wij media dat ervan. Ik moet je zeggen, het uh, stemlokaal is nog volledig in het donker gehuld. Het cultureel centrum. Ik zie hier een bordje Café de Snor. Zater zondagmiddag 2 december. Clemens Wenners, de topzanger met hoofdletter. Het is op 1 december nog mosselavond. En zet alvast in uw agenda de kerstbingo op 15 december. Maar eerst verkiezingen. Heel goed, Marno. 15 december, hè? De bingo. Wacht even, het is even, even hoi. Ja. ja maar ja. vandaag dus verkiezingen. Wij zijn benieuwd of het te druk wordt daarbij de stembussen... en of inderdaad VVD en Partij van de Arbeid... de gevolgen van de periklen in Den Haag daar zullen ondervinden. Marno Remmers vanochtend in Schagen. Dan de mars Want die heeft na een jaar onderzoek een gevaarlijke drugsbende opgerold. Het gaat om elf mannen en een vrouw... die drugs smokkelde vanuit het Caribisch gebied naar Nederland. Na de arrestaties werden er gisteren in onder andere Eindhoven, Dordrecht en Amsterdam ook nog huiszoekingen gedaan. Die werden gefilmd. Robert van Kapel van de Marsussee liet de beelden zien aan verslaggever Josephine Trehi. Ja, het ziet er best wel heftig uit. Je ziet allemaal rechercheurs een uh, bedrijfspand doorzoeken. Het lijkt een beetje op een autobedrijf of een garage. En uh, sommigen hebben zaklantaarns en uh, je ziet ook speurhonden... En die man hebben zo'n stok met zo'n spiegeltje erop. Wat doen die? Ze zijn hier aan het kijken of er in dit geval in deze holle ruimte nog iets ligt. Het lijkt een beetje op CSI, een spannende film. Nou, absoluut. Het was een hele spannende actie. Als we kijken ook wie meededen aan deze grote zoeking in dit bedrijfspand. En waar zoeken ze dan naar? Nou, met name naar bewijsmateriaal. We hebben natuurlijk al eerder cocaïne en vuurwapens aangetroffen. En daar zoeken we ook verder naar, maar ook administratie die we in beslag nemen. Mogelijk geld, hè. als dat crimineel verkregen is, is dat heel interessant voor een onderzoek. Bij de actie waren medewerkers betrokken van de Margeaussee, de Field, het Openbaar Ministerie, de douane en de politie. Een zeer grote actie dus. En volgens het OM gaat het dan ook om een grote vangst. We hebben er nu twaalf uh, personen aangehouden. Die zullen de komende dagen worden gehoord door de Maasjussee. En uit die verhoren en de informatie die we al hebben... kan dat onderzoek nog verder doorlopen. En misschien zullen er nog meer aanhoudingen volgen? Uh, het is helemaal niet uit te sluiten dat als deze verdachten... verklaringen gaan afleggen dat er nog veel meer aanhoudingen volgen. En, uh, volgen. en dan kan die vis nog veel groter worden. De twaalf verdachten komen uit Verde, de Verenigde Staten... en de Nederlandse Antillen. Ze zouden een gevaarlijke bende vormen die naast drugshandel en het witwassen van geld ook verdacht wordt van het voorbereiden van liquidaties. We zien de combinatie van drugs en wapens en uh, mogelijke op handen zijnde liquidaties, dat zien we niet iedere dag voorbij komen. En hoe kom je erachter dat iemand liquidaties aan het voorbereiden is? Ja, is algemeen uit geld dat in, in dit soort onderzoeken er allerlei uh, middelen worden ingezet om de mogelijke verdachten op het spoor te komen? Aan de coveragenten? Uh, dat is een middel wat je zou kunnen inzetten uh, in Nederland. Hè. U kent in uh, het wetboek van strafvordering, kent een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden. En een undercover agent, zoals u dat noemt, dat zou kunnen. Of die liquidaties in Nederland gepland stonden, wilde Marius Zee nog niet zeggen. Ook niet hoe de bende te werk ging. De manieren waarop zij cocaïne probeerden in te voeren, daar ga ik niet te veel over uitweiden. Maar ze deden in ieder geval wel hun best op verschillende manieren om die cocaïne hier te krijgen... Ja, dat gaat via luchthavens, dat gaat via zeehavens. Uh, deze actie met meer dan 200 mensen, dan nou praat je dus echt over een hele grote rechercheactie van het CargoHarkteam. En ja, we gaan kijken wat het onderzoek verder oplevert. En dat zei Robert van Kapel tegen verslaggever Josef Tree. Tien voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er moet geld verdiend worden en daarom zijn prins Willem-Alexander en prinses Maxima deze week in Brazilië. Met in hun zochten een enorme delegatie van bedrijven die voet aan de grond willen krijgen in het land. Want Brazilië is ondanks de wereldwijde crisis een groeiende economie. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima bezochten onder andere een Nederlands bedrijf... dat al jaren in Brazilië sperma van fokstieren produceert. Verslaggever Menno Remeyer reist mee met het paar. Op zakenreis gaan betekent veel ontvangsten voor prins en prinses. Auto in, auto uit. Een begroeting. Nog een begroeting. sorry nog een ontvangst. En nog een ontvangst. Royal Highness of Orange. En Royal Highness... En en na die ontvangsten luisteren naar toespraken. En toespraken. Portant, eh, en soms ook zelf spreken de Souza Faria well the day back in 1988 that he arrived in Europe en dan weer luisteren we. naar toespraken. Toch wordt het er allemaal bij als je op zakenreis bent, zegt Roald van Noord van CRV Lagoa, waar ze ook op bezoek gaan. Ons vak is geld verdienen, maar praten en proberen op een zo goed mogelijke manier voedsel te produceren, veilig, duurzaam, gezond, dat is ons vak. En daar moeten we heel veel voor communiceren om u en alle anderen mee te delen wat wij precies doen. Zijn bedrijf is al vele jaren actief in Brazilië. En dit zijn dus lokale rassen en wat wij hier doen is die lokale rassen uh, verder verbeteren door het inkruisen, het inbrengen van genetica vanuit onze andere vestigingen in bijvoorbeeld Nederland, Vlaanderen of Amerika. En vandaag dus hoog koninklijk bezoek. de zien van de want ook dat hoort erbij. Zo af en toe op bezoek bij een bedrijf. Maar stieren zaad leveren voor koeien over de hele wereld. We kunnen we als Nederland zo trots op zijn op deze business. Dat is wel, wel heel trots op. op. <laughs> <laughs> Mooi. Eigenlijk hoef je niet zoveel over uit te <laughs> zeggen. Uh, Brazilië is uh, bij uitstek het landbouwland uh, in de wereld. Uh, heel veel uh, landbouwproductie uh, vindt hier plaats. Je zou kunnen zeggen, de wereld wordt gevoed straks vanuit Brazilië. Denk aan mais, soja, maar ook aan uh, kippenvlees, aan varkensvlees en nu ook melk en rundvlees. Is het beloofde land? De mensen zijn geweldig. Uh, het uh, is hier een enorm goed ondernemersklimaat. Je moet natuurlijk wel goed... Uh, ...versmelten met de Braziliaanse cultuur en maatschappij, maar dat kunnen wij. We werken hier met Brazilianen. Het groeit erg hard... Uh, ongekende mogelijkheden, maar, uh, dat zeg ik ook tegen iedereen, het is anders dan wij gewend zijn. Hoe anders? Uh, nou, het, het, het is meer uh, op een relatie gespitst. Het is nog veel meer dan in West-Europa een, een kwestie van wie ken je. En uh, waar liggen de connecties en uh, hoe kom je tot zaken. Dat gaat hier anders dan in Amerika of in, in Nederland of in Vlaanderen of in Frankrijk, noem maar op. Dat moet je wel goed realiseren. Dus het lijkt prachtig, maar je moet goed je best doen om, om toch geld te verdienen hier. En die grote handelsdelegatie die er dan is, dat is eigenlijk een beetje dezelfde vraag, heeft dat zin dat er zo'n grote handelsdelegatie komt? Ik denk dat we als Nederland ons moeten beseffen dat Brazilië inderdaad het land van de toekomst is, daar waar het gaat om landbouwproductie, om voedselvoorziening voor grote delen van de wereld, ook zelfs voor een deel in Europa, misschien wel Nederland. Dus ik denk dat het heel, heel erg belangrijk is dat er uh, groot mogelijk Nederlandse handelsdelegatie in Brazilië komt om te kijken hoe wij technologie hier kunnen verwaarden. Maar anderzijds ook om goed te leren kennen wat doet men hier precies en hoe kan dat ons helpen in Europa. En then to uh, what we saw here today, al de heel impressieve bulls En de way, the professional way je deal with this, that echt really has made this company the largest van its soort. En we is very proud coming from Holland. ...to see this company working and functioning here in Brazil. De prins en de prinses bij het bedrijf CRV Lagoas... ...waar gewerkt wordt aan de V-stapel. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. In de Champions League heeft Juventus gisteren met 3-0 van Chelsea gewonnen. En dat is toch een gevoelige nederlaag hoor, voor de titelverdediger. Ragnar Niemeyer. Dat mag je wel zeggen, want een unicum dreigt niet eerder... werd een houder van de Champions League al in de groepsfase uitgeschakeld... en dat zou dit seizoen kunnen gebeuren. Juventus was beter, was sterker, had meer kansen... en maakte simpelweg meer doelpunten. Terecht dus dat de Italianen na een goed duel Chelsea opzij zetten. En Juventus heeft nu binnenkort genoeg aan een gelijkspel... op bezoek bij Shakhtar Donetsk om samen met de Oekraïners door te gaan naar de volgende ronde... Chelsea is in last, want de trainer zal meer dan ooit onder druk staan. Roberto Di Matteo moet het komend weekend laten zien met zijn ploeg. Maar dan wacht Manchester City, ook alweer zo'n hele zware tegenstander. Er zal wel versterking komen, misschien wel van Klaas-Jan Huntelaar... want die wordt veelvuldig genoemd in Londen. Ze hebben doelpunten nodig, daar kan hij voor zorgen. Er zijn overigens meer kandidaten. Maar Juventus en Shakhtar hebben goede papieren in de Champions League... om te overwinteren en dat geldt dus helemaal niet meer voor Chelsea. In groep F speelden Valencia en Bayern München nog eh, gelijk met 1-1. Door dat resultaat hebben beide clubs de volgende ronde bereikt. En Barcelona is ook door de poelfase heen. met 3-0 van Spartak Moskou. Fika en Celtic vechten nog een strijd uit om een plaats in de volgende ronde. Benfica won met 2-1 van de schotten. Beide ploegen hebben met nog één wedstrijd te gaan zeven punten. Manchester United ging verrassend onderuit tegen het Turkse Galatasaray. Manchester verloor namelijk met 1-0, maar was al geplaatst voor de volgende ronde. Het Roemeense Cluj won in dezelfde pool met 3-1 van Sporting Braga. Cluj en Galatasaray strijden in die pool om plek 2. En vanavond komt de Ajax dan in actie. De ploeg speelt thuis tegen Borussia Dortmund. Gelijk spel kan Ajax wel goed uitkomen. Een gunstige uitslag bij Manchester City Real Madrid... hebben de Amsterdammers de derde plek dan steviger in handen. En die derde plek geeft recht op overwintering in de Europa League. Maar trainer Frank de Boer heeft geen deal gemaakt... met zijn Duitse collega Jurgen Klopp. Nee, helemaal niet. Wij willen ook de Champions League in natuurlijk nog steeds. En we weten het ook heel... Goed dat het best een lastig verhaal is. Maar het hangt gewoon van de stand van de wedstrijd af, denk ik. Als je het goed gevoel hebt dat je aan het winnen de hand bent en uh, je kan doordrukken, dan zullen we dat zeker niet laten. Maar stel ervoor dat je de tien minuten voor tijd uh, dat je aan een gelijkspel ja, dat er niet meer in zit. Ja. Dan zal je daar natuurlijk uh, voor tegen op dat moment en dan zal je daar ook naar handelen. Maar in eerste instantie willen we gewoon drie punten. U kunt horen op Radio 1 hoe dat had gelopen Vanavond vanaf kwart voor negen Ajax, Borussia Dortmund. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, bijna. Door wat mee dus Goedemorgen. Goedemorgen. De ministers van Financiën van de 17-eurolanden... hebben een overleg over de betaling van noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht in Brussel niet eens worden... over de uitbetaling van de volgende termijn. Volgende week maandag praten ze verder...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 De marechaussee heeft een grote internationale drugsbende opgerold. Gisteren zijn zeven mensen gearresteerd. Eerder deze maand werden al vijf leden van diezelfde bende opgepakt. De bende hield zich bezig met de smokkel van drugs via Schiphol... en het voorbereiden van liquidaties. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Een frontale storing trekt vandaag geleidelijk vanuit het zuidwesten over het land... waardoor we de zon nauwelijks te zien krijgen en het later vanmiddag gaat regenen. Het is vanochtend overwegend bewolkt, maar wel droog. In het uiterste oosten is de zon mogelijk nog even te zien, maar ook daar neemt de bewolking toe. Vanmiddag blijft het wolkendek gesloten en gaat het geleidelijk in het zuidwesten licht regenen. En deze neerslag breidt zich in de loop van de middag over het land uit. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige zuidenwind en het wordt vanmiddag een graad of 9. Vanavond trekt de wind wat aan en draait meer naar het westen. Aan zee wordt de wind tijdelijk krachtig, windkracht 6. Verder valt er van tijd tot tijd nog een beetje regen. Vandaag wordt het droog en zijn de brede opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen staat een droge dag op het programma. Er zijn flinke zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het wordt dan maximaal een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op dit moment. En die is te vinden op de A7 vanuit Horend naar Zaandam. Bij Purmerend, 2 kilometer. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u?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 Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Heeft u de collectant van het Nationaal MS Fonds gemist? Geef op Giro 5057. Bent u ook zo toe aan een goede schouderklop? Dan heeft Volvo de ultieme eindejaarsbonus voor u. De sportieve Volvo V70 R Edition. Nu verkrijgbaar vanaf 42.995 euro. Het totaalplaatje aan features is daarbij uw grootste bonus. Ontdek ze allemaal op volvocars.nl. Wel snel, want dit aanbod geldt nog tot en met 31 december. Bij Volvo draait alles om u. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hamas schiet raketten richting Israël en Israël schiet raketten naar Gaza. Bij de raketaanvallen en beschietingen tussen beide partijen... zijn inmiddels ruim honderden doden gevallen. Joris van der Kerkhoff zocht een plek op in het noorden van Gaza stad... Jabali Kamp. Daar kwamen twee zoons en de vader uit één gezin om het leven. Kleine straatjes leiden in het noorden van Gaza stad naar een krater. Een krater van een meter of drie. Tussen allerlei huizen in zijn de heren de raketten ingeslagen gistermiddag... Tientallen mensen zijn aan het kijken. Van oud. Tot jong. Joris, what's your name? Ismail. Ismail. Hallo, Ismail. Deze meneer, wat oudere meneer. Die woont in de omgeving. Vertelt over wat voor een gezin het gaat. Een gezin van tien mensen. Vader is overleden, twee kinderen zijn overleden. Want de kinderen zijn gewond tot zwaar gewond. En de moeder ligt heel erg zwaar gewond, levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. Een paar honderd meter verderop is de moskee. Oproep tot gebed. In de moskee zijn honderden mannen aan het bidden. Achter in de moskee staan mensen in een cirkel bij elkaar. Als je die cirkel nadert, zie je waarom ze hier met hun armen om elkaar heen staan. Daar liggen de drie lichamen. De vader en de twee zonen naast hem. Vooral het gezicht van de jongste zoon is, is gehavend. Is erg donker. Zwart. En toch zit er, gek genoeg, een hele vreedzame lach op alle drie de gezichten. De mensen eromheen, die raken voornamelijk de kinderen aan, kussen de kinderen en leggen hun hand op de wangen van de vader. De drie lichamen hebben een soort lijkwaarde, een groene lijkwaarde, waar teksten van Hamas op staan. Mensen in de omgeving van de overledenen hebben wel aangegeven dat deze mensen helemaal niets met Hamas te maken hebben. De man was conciërge op een school. De oudere mannen, familie, zitten naast de lichamen. En eentje is furieus, furieus over wat er gebeurd is. Er zijn veel meer wapens nodig voor de Palestijnen... om deze moordpartij te vergelden. De andere Arabische landen die moeten helpen. Die moeten ook wapens leveren. En hoeveel doden er ook zullen vallen, we gaan hier nooit weg. Ja, de ik, in de moskee is voorbij. En alle mannen proberen hun schoenen bij elkaar te vinden. Het gaat wat moeilijk. En ondertussen worden de lichamen naar buiten gebracht. Dus een paar kilometer lopen naar het kerkhof. En volgen het geluid. Het is dus meneer Van Amaz aan het vertellen wat er gebeurd is. Dat er een man is overleden samen met zijn twee kinderen. En die man en die twee kinderen worden hier begraven. In het gele zand, de groene lijkwaarde, is er vanaf gehaald. Er is nu zand overheen. En de, de directe familie die klopt het zand uh, een beetje op. Het graf van de vader is ongeveer even groot als het graf van de twee zoons bij elkaar. Zo liggen ze naast elkaar. Ene zoon boven de andere zoon. En met de vader. Daarnaast. Deze meneer klopt nog het laatste beetje zand op het graf. Dat was een collega van een man, werkte op dezelfde school. Ze kennen elkaar al van toen ze heel erg klein waren. En nu werken ze dus weer samen. Tijdens de begrafenis valt er op een paar honderd meter afstand een raket. Maar het maakt niet zoveel herrie. Dus niemand die er echt op reageert. ...en inmiddels zijn er een hoop kinderen om hem heen komen staan. Op de begraafplaats praten we ook nog even over het staakt het vuren. De onderhandelingen zijn op het moment van de begrafenis nog bezig. Komt het er nou wel of komt het er nou niet? De man, de collega van de man die is overleden, die hoopt van wel. De kinderen die hebben er veel minder vertrouwen in. Joris van de Kerkhof in het noorden van Gaza stad. En dat bestand, dat staakt het vuur, is er dus niet gekomen. Het zag er wel even naar uit. Gisteravond, er wordt gepraat tussen Hamas en Israël. U hoort daar vanochtend meer over. Ja, dan hoort u ook uh, Lex Runderkamp. die zit in Israël. En die meldt vanochtend uh, op Twitter dat uh, luchtalarm alweer af is gegaan vanochtend in Askelon. En dat mensen de schuilkelder in zijn gegaan. Uh, maar dat de raket onderschept is. Later dus meer. Gemeente Moskou wil meer orde in het centrum van de stad. Aan de overlast van, van verkeerd geparkeerde auto's en illegale straatverkopers. Er moet een eind aan komen. En om dat te bereiken wil het stadsbestuur een beroep doen... op een wel heel bijzonder soort van burgerwacht. Namelijk Kozakken. Correspondent David-Jan Godfra ging op patrouille in een park... waar ze al actief zijn. Ze vochten tegen de troepen van Napoleon... en tegen het rode leger van de communisten. Ze waren... Dapper en vreed. Maar het is alweer even geleden dat de legendarische Kozakken ten strijde trokken. Tegenwoordig hebben die Kozakken een heel wat minder heldhaftige taak. Bijvoorbeeld hier in Tsaritsina, een voormalig Tsarenlandgoed in Moskou. Ze zijn hier eigenlijk tja, niet veel meer dan hulpjes van de politie. De dag begint ochtends op het nabijgelegen politiebureau... waar de Kozakken zich moeten registreren... en waar commandant Goussak voorleest wat hun rechten en plichten zijn. Het is een groep van man of 15, Wat zeg ik, man? Er zijn ook twee vrouwen bij, hondengeleiders. En nadat ze zich hebben geregistreerd bij het lokale politiebureau... gaat het door het park heen. ...dat ze dit doen, zegt Roman Linshin... ...een vertegenwoordiger van de Moskouse Kozakkenorganisatie... ...verlicht de taak van de politie. Eigenlijk is het helemaal niet nodig dat de politie is waar wij zijn. Heel bijzonder zijn de taken van de Kozakken hier in het landgoed niet. Want wat doen ze? Ze zorgen ervoor dat mensen niet op het gras lopen. Ze zorgen ervoor dat er geen rotzooi wordt weggegooid... Ze zorgen ervoor dat kinderen die hun ouders kwijt zijn... die ouders weer terugvinden. En toch zijn ze trots. Trots op hun geschiedenis, trots op hun tradities... trots op het feit dat ze zichzelf Kozakken kunnen noemen. Het Iedereen herkent dat je Kozak bent erkent het. En dat voelen we. Maar wat is dat eigenlijk, een Kozak? Een Kozak, zegt Kozak, vecht in de hitte van de strijd. Een Kozak houdt de herinnering aan zijn voorvader levend. En een Kozak treedt in de voetsporen van hun ideeën. Ze patrouilleren dus vooral, lopen op en neer in een park... dat bovendien ook nogal leeg is, zonder wapens en zonder echte bevoegdheden. Ze mogen niet arresteren, ze mogen geen boetes uitdelen. En ik vraag me af, zouden ze stiekem niet diep in hun hart eigenlijk wat meer willen? principe Een nationale garde, laten we het zo noemen, jazeker. Er is een sterke wens, een groot verlangen om het zover te laten komen. Het is niet helemaal uitgesloten dat de Kozakken ooit weer deel gaan uitmaken van de officiële Russische strijdkrachten. President Poetin is in ieder geval dol op ze. En als dat zal gebeuren, dan kunnen de vijanden van Rusland hun borst nat maken. Want winnen van Kozakken, dat is er niet veel gelukt. Voorlopig proberen ze de straten van Moskou een beetje netjes te houden. De Kozakken. Like me. 7 Lonely Days van Alex Hoorn. Proberen in contact te komen met freelancejournalisten Irene de Zwaan. Zij is kort gekidnapt geweest in Syrië, hoorde dat eerder. Samen met een collega. Straks meer, hopelijk. Eerste verkeersinformatie, Dennis Mooi, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is op de weg. Nou, er staan maar twee files. Uh, ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam... staat voor het Koenplein twee kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij Hoogvliet ook twee kilometer file. Nou, dat zijn er nog maar twee, maar er komen er vast meer. Wat verwacht je voor de ochtend? Ja, er komen er wel wat bij, hoor. Maar woensdagochtend is meestal niet zo'n hele drukke spits. Uh, dat verwachten we ook deze ochtend. Rond half negen staat alles bij elkaar, zo'n 150 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En Marno Remmers, die is in Schagen vanochtend heeft het over de gemeentelijke verkiezingen, Mino Leeft het daar al een beetje? Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik dacht overal zullen wel affiches hangen. Maar je moet goed zoeken. En nee, nergens in weilanden. Nee, in weilanden komt het niet voor. Nee. Hadden mensen wel gedaan, hè? Ja, we hebben een aantal partijen, hadden dus uh, borden in het weiland geplaatst en zo. En, dat uh, mag, dat niet. mag niet. We hebben ja. je vergunning voor hebben. Ja, en, ja klopt. Ja. Maar we zijn net wel even naar de ingang van het dorp gereden. Daar staat natuurlijk zo'n gemeentelijk bord. En daar staan de landelijke partijen op. En ook een plaat plaatselijk. Ik zag yes, yes, ja. Jong en sterk schagen. Oh, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> en nou, ja, en uh, Wens voor uh, U, dat is ook een uh, plaatselijke partij. Er is een plaatselijke seniorenpartij. Ja, die is er ook. En wij praten nu met de man van de Partij van de Arbeid... die ook uh, flink uh, aan de deuren is langsgegaan. Ben Blonk, nog samen met Diederik Sampson, geflyerd hier. Ja, we hebben afgelopen zaterdag hebben we in Schagen met Diederik uh, rondgelopen... gekanvast, zoals dat zo mooi heet. Ja. En uh, dat is heel leuk. Ja. Achter ons komt een man met een koffer aangelopen... en nog een andere meneer met laarzen aan... en die gaat een deur open doen van het Cultureel Centrum. U bent vast een voorzitter van een stembureau. Ja. Dat uh, heeft u goed gezien. Goedemorgen. Room Goedemorgen. Gemeen. Van Beroep Verslaggever. En u hebt een koffertje bij, wat staat er nou op? Uh, geheim. Oh, ja. Geheim koffertje. <laughs> het is herindeling, daarom zijn er hier verkiezingen. We staan nu in Petten, gemeente Zijpen, Lange Ei. 20 kilometer onder den Helder. maar het is heel veel buurkern, hè? Ja, we hebben de nieuwe gemeente Schagen gaat bestaan uit 21 dorpen en vier wijken. En speelt het idee van de gemeentelijke herindeling... waar soms nog wel eens wat verzet tegen is... omdat mensen toch hun plaatselijke belangen goed verdedigd willen zien... in een groter geheel, speelt dat nog? Nee, dat is denk ik een beetje over. Want een paar jaar terug heeft die wel, is die discussie natuurlijk wel geweest hier. Maar het is natuurlijk al zo lang geleden. Inmiddels zijn de mensen er eigenlijk al aan gewend. Want het huidige kabinet zegt eigenlijk... want als we deze herindeling straks bij elkaar optellen... Met hoeveel zijn we dan in Schagen? Gemeente Schagen wordt het... Bijna 47.000 inwoners. Kijk, en de, het nieuwe kabinet, het kersverse kabinet... wil gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Dus dan moeten jullie weer gaan herindelen. Dat zou dan moeten, maar zover is het natuurlijk nog niet. Het moet helemaal uitgewerkt worden. En ik begrijp van Diederik wel dat het uh, van onderop opgebouwd moet worden. Dus uh, het zal zeker niet opgelegd gaan worden. Zullen we maar een beetje naar binnen gaan? Ja, dat is goed. Ik haal nog wat spullen uit mijn auto, want ik heb nog wat andere attributen. Ja. Maar dan gaan we naar rode potloden en zo. <laughs> een potloden. Verwacht u een goede opkomst? Want kijk, het, het was natuurlijk een beetje een valse start van het kabinet. Maak ik ervan, zeg ik er gelijk bij. Speelt het een rol? Want AOW, als u langs ging flyeren, de mensen hadden het erover. Nou, wij zijn zelf aan het canvassen geweest en hebben het eigenlijk nauwelijks vernomen. Maar afgelopen zaterdag met Diederik... werd er heel vaak naar, door mensen naar AOW en pensioenmaatregelen gevraagd. Ja, toch, dus uh, dat leeft zeker. Ja, ja. Ja, ja. En, en, en ik geloof dat de VVD er ook voor heeft gekozen... om niet al te veel landelijke kopstukken naar Schagen te halen. Dat leek ze niet zo handig, tactisch gezien. Ja, dat, is, uh, dat weet ik niet, want dat heeft de VVD gezegd. Ja. Uh, hoewel Teven die was wel uh, afgelopen zaterdag uh, in Schagen. Ja, ja. Dus ik weet niet of dat het een kopstuk is... Ja, denk het wel. Landelijk bekend het nu in ieder ja, geval. Ja, ja, ja, ja. Ja, zou het een rol spelen, die landelijke perikelen die we hebben gehad... aan het begin van deze nieuwe, deze nieuwe kabinetsperiode? Ja, dat denk ik wel. Want er is in 2010 een onderzoek geweest... naar uh, wat, wat, wat de landelijke politiek ten opzichte van de lokale politiek doet. En dan, toen is wel duidelijk geworden, ook uit interviews en zo... Dat, uh, dat dat inderdaad, als het beter gaat met een bepaalde partij... dat je dan lokaal uh, ook van mee profiteert gaat het slechter... Ja, dan, uh, dan heb je een slecht resultaat. De deur staat wagenwijd open. Het stemmen begint geloof ik om half acht. Ik zie daar al iemand danig aan de verwarmingsbuizen draaien om het warm te stoken. Het was een kerk. De hokjes staan er al. Even kijken. Ja, biljetten en potloden komen nog en het bordje stembureau staat klaar. Ja, verkiezingssfeer begint langzaam te komen in Schagen. De hele ochtend is daar Mayno Remmers. 10 minuten voor 7 is het. Van Enrico Caruso tot Paolo Conte. Vic van der Rijt heeft ze allemaal bij elkaar gebracht op drie CD's. 70 Italiaanse favorieten. Van der Rijt is schrijver, uitgever en liefhebber van de gevoelige snaar. Eerder maakte hij namelijk al bloemlezingen over Franse chansons, Duitse slagers. Vlaamse en Surinaamse volkszang. En nu is er dus Italiano. <middels> Willy Alberti was de eerste die het vertolkte in Nederland, Vick van der Rijt. Maar die staat er niet op. Nee, nee, Willy Alberti was een zogenaamde naaper. Hij uh, ging elk jaar naar het Sanremo Festival om de nieuwe Italiaanse deuntjes te horen. Dat was in het voorjaar. En dan kocht hij de bladmuziek en dan leerde hij in zijn eigen Italiaans uh, de teksten uit zijn hoofd. En die zong hij dan met licht Amsterdams accent naar grote hoogte. Het genre was beroemd in die tijd. Ook gelet op wat er aan hits uit Italië kwam, de jaren 50. Ja, eind jaren 50 is de Italiaanse muziek overheersend. Je hebt allerlei geweldige orkestjes. Uh, bijvoorbeeld Renato Corazone, die was heel beroemd. Marino en Marini en zijn kwartet, die speelden in Frankrijk. En in Nederland had je het kwartet van Enzo Gallo. Dat waren allemaal van die gelikte Italianen. zijn toetsenist, een bassist, gitarist en een drummer. En met smachtende blikken bediende zij de damesdansfleur. En dan steeg de stemming tot grote hoogte. Ja, ja met deze box geef ik in ieder geval weer 70 uh, liedjes cadeau. En uh, dan blijkt ook dat we heel veel van die liedjes gewoon al lang kennen. Zij het in Nederlandse versies. Uh, Dromen zijn bedrog, waarmee Marco Posato. Uh, eindelijk beroemd werd. Dat is een uh, lied van het Sanremo Festival uit 1982. Storie di tutti i giorni. En ook uh, Mankanelis met zijn kleine jodeljongen. Dat blijkt ook een Italiaanse nummer te zijn. Oh, la piccinina. Uh, en dat is dan een Carlo Buti uit 1939 al. Een grote sterren die ook een bekendheid hebben gekregen in Nederland als Pavarotti. Uh, Pavarotti? Nee, ik ben niet zo dol op die moderne tenoren. Die, die vallen ook een beetje uit de toon in zijn box. Ik begin wel met de oer-tenor, Enrico Caruso. Hè? O sole mio. Dat is dus de, ja, de, de grote Italiaanse hit. Die ook door... Toeristisch, ja, die ook... gondeltje in Venetië. Ja, maar daar, daar moest je mee beginnen. Liché. Om duidelijk te maken waar het Italiaanse lied vandaan komt. Dat komt voort uit de opera. De grote namen komen wel degelijk voorbij ook. Mina, eh, maar ook Gianna Petit Petti Bravo. Eh, eh, ja, Paolo komt er natuurlijk, dat is eh, mijn persoonlijke favoriet. Weer, weer, Die man werd in de jaren tachtig uh, terecht over de hele wereld beroemd. Met een soort jazzy-achtige uitvoering van die Italiaanse uh, nummers. En uh, ja, dat was eigenlijk ook het moment dat ik dacht: goh. Dan zit toch misschien wel wat meer in, in dat Italiaans lied dan Marina, Marina, Marina en andere iets te bekende nummers. Drie cd's, toch als een soort Italië voor beginners? Ja, je mag dit als een, als een soort inburgeringscursus Italiaans beschouwen. Op de eerste cd de traditionele nummers. De tweede cd de, de twist, de beat... Een beetje rock and roll. En de derde cd, de liedjes van de laatste twintig jaar, de hits. Maar dat is vooral het sentimentele repertoire. Want laten we wel wezen, het zijn we wel een stel sentimentalisten die de Italiaan. Enrico Caruso e Os Solomeo. Jeroen Villa sprak de liederen compositie Italiano met samensteller Fick van der Rijt. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De Volkskrant schrijft dat de minister opstelde van justitie zwabbert met zijn compromis. Officieel zijn buitenlanders niet welkom in coffeeshops, zegt de minister. Maar tegelijkertijd zegt hij, gemeente, politie en openbaar ministerie mogen een eigen afweging maken. Nou, dat klopt niet, vindt de krant. Het is een ouderwets compromis gesmeed. Het resultaat is een nieuwe laag. Ja, toch een zoveel, maar het Nederlandse drugsbeleid, die van het dubbele gedogen. Chinese investeerders nemen maar weinig Nederlandse bedrijven over. In vier jaar tijd staken ze bijna 30 miljard euro in Europa. Minder dan 3% daarvan ging naar Nederland, staat in het FD. Chinezen kopen liever een traditionele producent in Duitsland of Frankrijk... dan een handelsonderneming uit Nederland. De oorzaak hiervoor is het opportunistische gedrag van de Chinezen... dat verklaart de interesse voor een land als bijvoorbeeld Portugal... waar de economie slecht draait... en veel bedrijven voor lage prijzen te koop zijn. Voor Nederlandse bedrijven kan dat nadelig zijn... zegt adviseur van Boer en Kroon. Zonder Chinese investeerders heb je minder makkelijk toegang... tot de Chinese markt. Een delegatie van de protestantse Kerk in Nederland... is op werkbezoek in Griekenland. Om eens te kijken hoe het in deze crisistijd gaat... met de Protestant-Evangelische kerkleiders. En ook met de Griekse orthodoxen. Nederlands dagblad sprak met de voorman van de delegatie, Arjan Plezier. Hij waarschuwt dat Europa Griekenland niet moet laten vallen. Dat zou verraad zijn. Volgens Plezier zijn, uh, bieden de Griekse kerk nu vooral praktische hulp. Ze delen maaltijden uit en helpen mensen bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen bedrijf. De crisis in Nederland raakt niet alleen mensen, maar ook huisdieren moeten het ontgelden. Baasjes dumpen hun zieke huisdieren namelijk massaal in het asiel, schrijft het AD. De dierenartsen medicijnen zijn te duur geworden. Een dierenart zegt in de krant dat mensen vaak bellen... niet om te vragen om hulp, maar om te informeren naar de prijzen. De dierenbescherming maakt zich zorgen. Een ziek dier is lastig te herplaatsen en de ruimte is schaars. Een woordvoerder van de dierenbescherming roept gemeenten... meer geld beschikbaar te maken voor opvang. Vroeger wilden mensen nog wel eens een zielig katje... maar tegenwoordig moeten we ze eerst beter maken. Minimumleeftijd voor sigaretten gaat waarschijnlijk omhoog naar 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid werkt aan een voorstel om het tabaksbeleid aan te scherpen, meldt de Telegraaf. Nu ligt de leeftijd waarop je een sigaretten en cheque mag kopen op 16. Die grens is sinds 2003. De brancheorganisaties uit de tabaksindustrie hebben het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om de leeftijd op te hogen. Roken is niets voor kinderen, zeggen ze. Het Openbaar Ministerie gaat de verdachte in de zaak Vaatstra psychisch onderzoeken. Psychiater ontdekte bij hem een paar jaar geleden een dissociatieve stoornis. Dan zou je bepaalde dingen niet meer weten. Forensisch neuropsycholoog Marco Jelicic zegt in het AD... dat hij bij die ontdekking zo zijn bedenkingen heeft. Hij spreekt van een uiterst zeldzaam verschijnsel. Nou, dat zei Peter van Koppen gisteren ook bij ons. Volgens Jelicic is het onzin dat iemand zo'n heftig gedrag niet herinnert... omdat hij dissocieert. Juist ja, zeer emotionele voorvallen zoals het plegen van een moord... herinnert een mens zich het beste.